Mark Visser met het NOS-journaal. Ministerie wil dat anders blijven. TOM wil dat Brijvik acht weken in voorarrest blijft. De Noor heeft bekend dat hij verantwoordelijk is voor de terreurdaden. waarbij 93 mensen omkwamen.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 Dat de pauselijke ambassadeur wordt teruggeroepen is zeer ongebruikelijk. De ontvangst van de publieke radiozenders is nog altijd niet optimaal na de branden in de zendmasten van Hogersmilde en Looq, anderhalve week geleden. Woordvoerder van de publieke omroep kan nog niet zeggen wanneer de storingen definitief verholpen zijn. In het noorden wordt een grote noodmast neergezet, maar het kan nog wel een paar dagen duren voordat die in gebruik wordt genomen. Fristi waarschuwt voor het gebruik van de zogeheten superslurper. Het gekleurde rietje zit bij de Sik specs van de melkdrank. De voedsel- en wareautoriteit zegt dat het koppelstukje van het rietje kan losraken, waardoor het in de keel kan schieten. Fristi raadt aan om de superslurper weg te gooien. Er zijn zo'n anderhalf miljoen van dit soort speciale rietjes in omloop. Het weer dan tot slot. Het wordt eh, eerst vrij zonnig, maar later op de middag bewolkt en in het noorden wat regen. Het is een graad of 18. Dit was het NOE. ...medition van de ANWB. Er staan een file bij de werkzaamheden op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt het Oude Rijn en Nieuwegein, drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 She's all good loving once. She's all good loving once. No sé, María Dolores, cuando se quema el cuando se su vela, cuando se dolore, cuando se dolore, cuando se, se, se, se baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, rumba Cuando se inmala dolores cuando se quema el mal de amores cuando se inmala su vela cuando se hiere la voz Cuando se marea el cuando se quema amor, cuando se su vela, cuando se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 Ik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 turned out to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 Zij is de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 like more than distance